Afgelopen woensdag hadden Merkel en Obama telefonisch contact over de afluisterpraktijken. Volgens de Duitse media heeft de Amerikaanse president toen gezegd dat hij niet op de hoogte was van de situatie. Een kleine 2000 mensen hebben in de Amerikaanse hoofdstad Washington gedemonstreerd tegen de afluisterpraktijken. Het congres kreeg een petitie met meer dan een half miljoen handtekeningen aangeboden. De actievoerders eisen dat het toezicht op de inlichtingendiensten wordt aangescherpt en dat hun vrijheden worden ingeperkt.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 Beurshandelaren wilden de proef vanwege de chaotische beursgang van Facebook in mei 2012. De Nasdaq had toen grote problemen de handel in het populaire aandeel bij te houden. Twitter gaat naar verwachting begin volgende maand naar de beurs. Het bedrijf is van plan de 70 miljoen aandelen aan te bieden tegen een prijs tussen de 17 en de 20 dollar. De zomertijd is weer afgelopen. De klok is om drie uur een uur teruggezet. De nacht duurt dus een uur langer. En De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Maar de zomertijd werd in 1977 ingesteld om energie te besparen... door langer gebruik te kunnen maken van het daglicht. De zomertijd eindigt altijd in het laatste weekend van oktober. En in de nacht van 29 op 30 maart gaat de klok weer een uur vooruit. De politieauto die vrijdagavond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Apeldoorn voerde geen zwaailicht en geen sirene. Kort voor de aanrijding waren de alarmsignalen uitgezet om de verdachte naar wie de auto onderweg was niet voortijdig te alarmeren. De politieauto kreeg op de Europaweg een aanrijding met een auto van een 47-jarige vrouw. Zij botste frontaal op een boom en overleed. In India heeft dagenlange zware regenval aan zeker 45 mensen het leven gekost. Meer dan 70.000 mensen zijn geëvacueerd. Het zwaarst getroffen is het zuidoosten van het land. Dat gebied werd twee weken geleden ook al getroffen door een orkaan. Die vernielde honderdduizenden huizen en veroorzaakte veel schade aan de oogsten. Sinds maandag regent het er onophoudelijk en de verwachting is dat de regen nog zeker een dag aanhoudt. De Deense kroonprins en zijn vrouw hebben een ingelast bezoek gebracht... aan de slachtoffers van de natuurbranden rond Sydney. Ze kregen een rondleiding door het getroffen gebied... en hadden een ontmoeting met overlevenden en brandweerlieden. Prins Frederik en prinses Mary zijn op, zoek, op bezoek in Australië... vanwege het 40-jarig jubileum van het Sydney Opera House... dat werd ontworpen door een Deen. Mary is geboren in Australië. Een buschauffeur van vervoersmaatschappij Connection heeft vrijdagavond het leven gered van een gehandicapte man die vaststond op een spoorwegovergang. Buschauffeur Harry Franke reed over een overgang bij Velp toen hij de man in zijn elektrische rolstoel zag staan. Hij twijfelde geen moment, zette zijn bus aan de kant en probeerde de rolstoel los te krijgen. Dat duurde even omdat de stoel klem stond. Vlak voor de trein aanstormde wist hij de gehandicapte man weg te rollen. Volgens chauffeur Franke waren er veel omstanders, maar deed verder niemand iets. Het weer? In de ochtend en vanmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Daarbij kunnen zware windstoten voorkomen. En later vanmiddag klaart het op vanuit het westen en dan wordt het zo'n 15 graden. Morgen meer wind, kans op een zuidwestenstorm. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Renier van den Berg en ik vecht tegen klimaatverandering...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 Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Vanmorgen is Ernst Bolmeijer mijn gast. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Twente en schrijver van verschillende zelfhulpboeken. En binnenkort ligt zijn nieuwste boek Dit is jouw leven in de winkel. Een boek over levenskunst. En dus niet alleen voor mensen die vastgelopen zijn, maar voor ieder mens die stevig en positief in het leven wil staan. Meneer Bolmeijer, van harte welkom. Dank u. Stevig en positief in het leven staan, geldt het ook voor uzelf? Uh, nou, probeer het wel. Maar dat gaat natuurlijk altijd een beetje op en neer. Hè. Het is nooit, uh, je maakt altijd wel eens dingen mee. Waar je jezelf ook een beetje uit evenwicht brengt. Dus, uh, maar het is wel een uitdaging. Het is wel mijn intentie om positief mm. in het leven te staan. Ja. Het is volop herfst. Prachtige kleuren aan de bomen. Bent ja. u een genieter? Zegt u, "Wow." Ja, dat, is wel, uh, dat, dat kan je bijna ook niet omheen. Hè? Dat is het mooie van de herfst. Dat uh, hebben we gelukkig nog ontzettend veel bomen en bossen in Nederland. En als je dan uh, rijdt langs de weg. Ja, vanochtend was het natuurlijk donker. Maar als je overdag rijdt, dan... Uh, ik denk dat bijna iedereen wel geraakt wordt door die uh, kleurenpracht. En, uh, ja. Uh, ja. ja, het ja. apart is natuurlijk dat de herfst tegelijk ook het seizoen is. Dat mensen ja, de, de blaadjes zien vallen. Ja. Uh, het is wintertijd, het wordt s'avonds vroeg donker. Uh, ja. Voordat je het weet, uh, heb je het te pakken. En voel je je toch wat zwaarmoedig. Ja, uh, ja, dat is ook een bekend uh, fenomeen hè, in de psychologie. Dus de winterdepressie, dat veel mensen last hebben. Die begint vaak al heel vroeg trouwens. En uh, ja, licht doet ook wat. Hè. Dat is ook uitgebreid onderzocht. Dus als er minder licht is... Uh, het dus, kan vandaag gebeuren. Het ja. spook licht op de loer, zou ik bijna zeggen. Ja, ja nou, Heel belangrijk is om dan bijvoorbeeld overdag nog steeds wel goed uh, ja, af en toe te wandelen. En af en toe het licht wat je kan pakken, wel goed te pakken. Ja. Dus uh, nee, dat is een extra uitdaging soms uh, in de winter. Uiteraard om dan, uh, om dan ook uh, yeah, positief te blijven. Ja. En, uh, zeker. Sommige mensen zeggen ik uh, blijf positief en ik uh, pak het vliegtuig naar de zon. Ja. Uh, dat doet me goed. Ja. Um, is dat oké? Okay, of is dat ja. eigenlijk uh, vluchten? Nou, waarom niet? Nee, zou ik zeker niet zeggen. Als je de kans hebt en het geld en de gelegenheid om er in de winter uh, of begin van de winter dus lekker een weekje uit te, uh, te gaan... Vooral doen. Ik denk dat die, die weken die je dan pakt uh, met lekker zonlicht, die, uh, die tellen extra mee. Dus moeilijk dus, meegenomen. Ja, ja, nee, absoluut geen vluchten. Dat is gewoon nee. heerlijk uh, om nee. te doen. Ja. U geeft les. Uh, studenten, ja, die ja. kunnen het zich waarschijnlijk niet zomaar permitteren om er even tussen uit te gaan. Maar merkt u in deze tijd van het jaar of überhaupt dat zij veel uh, uh, worstelen met psychische klachten? Nou, ik heb niet zo gemerkt dat dat specifiek aan dit seizoen uh, is gebonden. Het is net als ieder mens misschien nog wel iets meer. Hè, mensen juist in de adolescentie of, of eigenlijk daar net voorbij, jong volwassenheid. Dat is wel uh, een periode waar je het meest last kan hebben van psychische klachten. En voor studenten geldt in deze tijd wel dat ze het uh, wel zwaar hebben hoor. Want de studiedruk neemt toe. Ja, uh, Vooral studiedruk, zit het hem daarin? Ja, ik denk het wel. En dan de combinatie vaak met werken. Uh, veel universiteiten geldt ook voor universiteiten. Dat, onze universiteit in Twente geldt dat ze uh, ja, nu verplicht in het eerste jaar worden om meer punten te halen. Hè? Dus ze staan echt onder druk om goed te presteren. En als ze dat dan niet doen, dat, uh, of, of dat kan wel wat extra druk geven. Ja, ja. Ja, dus ja. onbezorgd jong zijn, dat is er op die leeftijd al wel een beetje af? Ja, dat, dat denk ik wel. Het is wel. Ik denk je ziet ze nog steeds ook wel uh, leuke dingen doen en, en, uh, en genieten van, van alles. Dus het is, blijft ook natuurlijk een ontzettend leuke periode. Hè? Je hebt veel dingen ontdekt. En, uh, ja, een nieuwe loopbaan begint. Het leven heeft nog veel beloftes in zich ja, dan. Hè? Ja. En dat, dat geldt denk ik nog steeds wel. De keerzijde is van... dat is ook druk van je moet kiezen. Hè? Dat, dat, je hebt vier jaar om te studeren. En tegenwoordig geldt wel... hoe eerder je kiest voor een onderwerp... hoe beter dat doorwerkt, hoe meer je specialiseert. Hè? Hoe meer je beslaagd en ijs komt op de arbeidsmarkt. Um, en dat geeft ook wel druk van... wat moet ik dan kiezen? En dus dat is ook wel uh, spannend. Maar ook wel natuurlijk nog heel beloftevol allemaal. En, ja. Uh, ja. Ik spreek met eh, Ernst Bolmeijer, hoogleraar aan de Universiteit van Twente, schrijver van verschillende zelfhulpboeken. Ik ga straks met u doorpraten over nou, hoe je zelfs als alles tegen zit in je leven toch, toch een vorm van hoop kunt eh, houden. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Benateng zingt I Don't Feel So Well. Ja, en wat doe je dan? Misschien helpt dan het nieuwe boek van Ernst Bolmeijer wel. Het heet Dit Is Jouw Leven, komt binnenkort uit... en hij legt erin uit hoe je leven kunt leiden dat voldoening en bevrediging oplevert. Eerder schreef hij al een boek Voluit Leven. En de kern daarvan is dat het beter is angst, somberheid en onzekerheid... in je leven te aanvaarden dan er tegen te strijden. Meneer Bolmeijer... Ehm, Even terug naar uzelf, naar uw uh, uh, geschiedenis. In wat voor gezin bent u zelf opgegroeid? Ja, misschien wel even de aanvullingen. Uh, uh, de, de boek, beide boeken samen zijn geschreven met Monique Hulsbergen. En daar ben ik ook heel blij mee. Want het zijn echt co koopproducten. Uh, u dus hebben het een, samen wat, gedaan. We hebben het samen geschreven. Dus dat is wel even goed om te noemen. Ja, en wie is zij? Uh, dat is mijn vrouw. Uh, zij is uh, psychotherapeut. Is een heel lang geweest, 18 jaar. En um, ja, het is heel erg leuk om dat samen te schrijven. Ja, ja, ja. dat snap ik. Het laatste ja. boek hebben we in, in Cornwall geschreven. De afgelopen voorjaar hadden we drie maanden retraite allebei. Of hoe heet dat? Sabbatical. En uh, het is heerlijk om in de rust van de natuur daar zo'n nieuw boek te schrijven. Ja. ja. En u bent ja. er tevreden over als ik u zo zie? Ja, zeker. Het ja. is juist door die rust, denk ik. En uh, elkaar uh, ja, te, te lezen, wat we schrijven, elkaar aan te vullen... is denk ik een... Uh, ja. Mooi boek geworden, ja. Ja. Even terug naar u um, zelf. Ja. Um, in wat voor gezin bent u opgegroeid? Um, ja, ik ben de jongste van vier kinderen. En uh, uit een domineesgezin. Dus mijn vader is heel lang uh, dominee geweest. Um, dus ik weet niet beter dan dat de kerk naast ons stond. Naast ons huis. Ja. En uh, dat we ook uh, elke zondag naar de kerk gingen. En mijn, voer, mijn, uh, mijn moeder was uiteraard vrouw van de dominee. Dus die was er ook heel druk mee. Het was echt ook een, uh, een dagtaak bijna vroeger. Dus uh, ja Geloofse opvoeding, dat kun je in allerlei soorten en maten hebben ja. hoe, hoe beviel het u, uh, terugkijkend? Uh, ja, op zich prima Mijn, uh, mijn ouders waren gereformeerd uh, In eerste instantie Mijn vader was wel heel ecumenisch, Dus gericht op uh, ja, het samenspel met andere godsdiensten En geloven, overtuigingen uh, En ik heb dat nooit uh, Ik heb dat altijd wel als plezierig gevaren Ook als een verrijking van, van mijn leven Dat uh, nou ja, de verhalen van de Bijbel De, de, de christelijke visie is uh, zeker een positieve visie die, uh, die bijdraagt aan een, aan een goed leven, denk ik. Ja. Ja. Heeft, heeft het u beïnvloed op uw, uh, de keuzes uiteindelijk ook voor de psychologie? Want, want in uw boeken draait het stiekem natuurlijk ook heel veel om zingeving. Ja, nou misschien dat dat wel de kleur is. Hè? Ze zeggen wel eens dat kinderen van uh, dominee... Uh, dominees, die kiezen vaak voor de psychologie. <laughs> Kijk, U bent niet de uh, enige. Nee, nee dat, is, dat hoor je wel eens. Hè. Dat, maak, dat, dat uh, maak ik vaak mee. Uh, ja, ik heb altijd wel belangstelling gehad... voor de, de zingevingskant. Hè. Wat, wat doe je met wat je meemaakt? Uh, hoe zorg je ervoor dat je gevoel krijgt... van nou, oh, ik ben in staat om een zinvol leven te leiden. En misschien is dat wel... Uh, ik heb dat nooit zo geanalyseerd... maar is dat wel mede... Uh, wat je meekrijgt van huis uit? Hè? De ja. belangstelling daarvoor... Dus dat zou heel goed... Of, euh, of de beginnen. vanzelfsprekendheid, dat er zin is in je leven. Um, ja, dat, en dat, dat weer minder. Hè? Dat, dat, um, ik ben wel meer doordrongen geraakt van het feit... dat je ook voor een belangrijk deel zelf zin moet geven aan het ja. leven. Ja. En dat want het want op... dat geloven, is dat iets wat nog levend is in uw leven nu? Um, nee, niet op die manier zoals hè, via de kerk. Of, uh, ik heb in zekere zin wel een geloof, maar dat is wat meer denk ik in, in het... Uh, ja, niet zozeer in een persoonlijke god, maar meer in het uh, belang van dat er iets overstijgends is. Mm -hmm. en, en dat het belang is ook om voorbij jezelf te kijken. En dat er iets transcendents is, hè, om het zo maar eens te zeggen. Dat geloof ik wel. Um, maar niet zo heel specifiek via een geloofsleer met een aantal uitgangspunten. Dat, dat minder. Ja, ja. Maar die zoektocht naar zin die je zelf moet ondernemen. Dat is wel een kern wat in veel van uw boeken, die ik in ieder geval even heb doorgebladerd, terugkomt. Hè? Ja, absoluut. Dat is, wel, uh, dat is denk ik wel een rode draad van hoe doe je dat. En uh, ja, hoe ga je om met wat je meemaakt. Uh, dat is wel een belangrijk uh, ja. thema, denk ik. Ja. Ja. Het draait natuurlijk um, in uw leven, in, in de boeken die u schrijft, het werk dat u doet, uh, altijd om mensen die op een of andere manier uh, tegen tegenslagen aanlopen. Um, ja. Bent u ervaringsdeskundige of bent u de professional? Um, ja, ik hoop beide. He, de, de, ik geloof niet dat je zo'n onderwerp alleen maar vanuit de theorie, vanuit de boeken leert. He, je leert zelf ook door schade en schande. En door je eigen ervaringen daarop te reflecteren, dat speelt zeker mee. Dus ik, ik hoop beide, ook via goed wetenschappelijk onderzoek te doen... Maar je maakt, je maakt zelf natuurlijk ook het ene en ander mee in je leven. En daar ja, euh, leer je ook van. Ja. Kunt, u, denk ik, kunt u eens een voorbeeld noemen? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij euh, heel graag kinderen wilden. En dat is niet gelukt. En dat is wel een grote tegenslag. Um, want dat is natuurlijk een wens die je hebt. Ook om het leven voort te zetten. Dat soort zaken. Ja. En als dat niet gebeurt, dan is dat heel pijnlijk. En dat kost ook jaren om daarmee om te gaan. Ja. He, inmiddels hebben we het wel een plek gegeven... Het is nog wel iets waar je dagelijks bijna mee geconfronteerd wordt. En wat nog dagelijks wel is, je kan raken. Maar echt maar de, de, de sterkste rauwe kanten daarvan zijn wel uh, weg. Dus dat heb je een plek moeten leren geven. Um, en dat is natuurlijk het belangrijkste daarvan. Is ook dat je eigenlijk al gelijk de les krijgt. Of van het leven is niet vanzelfsprekend. Ja. Je hebt een soort verwachting, je hebt een soort ideeën, je hebt een soort, misschien allemaal een plaatje of zo van nou zo gaat het. Hè? En kinderen krijgen hoort voor heel veel mensen daarbij, niet voor iedereen, maar voor heel veel mensen hoort dat erbij. Uh, als iets wat heel veel zingeving kan geven. Um, en dat gebeurt niet. Dus er is al gelijk dan een soort breuk in je leven en daar ja. moet je weer mee leren omgaan. Ja. Ja. Als u nou zelf terugkijkt op het proces dat u daarin hebt doorgemaakt, hebt u dan ja, zeg maar netjes gedaan zoals u zelf in uw boeken schrijft, of is dat toch in iedere situatie wel weer lastig? Ja, dat, ik denk eerder dat laatste. Hè? De, de, de, eigenlijk heeft de psychologie geleerd dat de, als het gaat om omgaan met verlies of wat je mee, er is niet een manier van netjes ermee omgaan. Hè, hm. Dat dacht wel even. Goh, er zijn een aantal fases van boosheid en, en rouw en, en, en een je willen terugtrekken uit het leven. En dat het keurig volgens van de ene fase in de andere. Nou eigenlijk het onderzoek van de laatste 10, 15 jaar laat zien dat het zo niet loopt. Want dat is inderdaad wat ik ook nog wel een beetje in mijn hoofd heb. Eerst komt de strijd en uiteindelijk in dat proces komt wel een vorm van aanvaring. Ja, ja nou je ziet wat je eigenlijk ziet, dat, dat klopt. Het zijn wel elementen die erbij horen, maar iedereen doet het op zijn eigen manier. He, dus je hebt periode dat je, dat je heel boos wordt. Je hebt een periode dat je heel verdrietig wordt. Maar hoe dat precies verloopt is voor ieder mens anders. Uh, ik denk wel dat het onderzoek erop wijst dat je wel vaak die emoties wel een keer meemaakt. En dan ook moet kunnen toestaan. Ja. He, en dat is eigenlijk de uitdaging. Uh, er niet tegen vechten. Maar er ruimte voor maken. Uh, dat is denk ik wel een belangrijke... Uh, belangrijk iets. Ja, ja. Ik begreep dat u geregeld in uw leven ook wel de neiging had om, om, om u echt op uw werk te storten. Ja. Is, is, is dat gezond of is dat eigenlijk vermijden? Uh, het, uh, beide. Uh, hm. in, in extreme mate uh, kan het erg bijdragen aan het vermijden van emoties. En dan verwerk je het eigenlijk niet. Uh, de andere kant is dat je zegt van goh, hè, je zet het om. Dus je zet bepaalde vervelende ervaringen zet je om in productiviteit. Dat is op zich een positieve kant ervan. Maar in het algemeen, als ik terugkijk, denk, ik, nou, bij fase heb ik dat wel iets te veel gedaan. En dan, ja, dan krijg je het toch wel weer een keer terug. En het is zoeken naar balans. En dat is een beetje ook wel een thema. Het is voor een deel natuurlijk cliché. Maar het is eigenlijk steeds zoeken naar balans, in dit geval tussen uh, ja, werk, het omzetten in energie in, in, in, in, in uh, ja, nieuwe uh, producten... voor creativiteit. En anderzijds ruimte maken voor... ook even mag het even ietsje minder... He, ja. mag het even wat minder goed met je gaan... en uh, ruimte maken voor verdriet. Ja. Ja. Uw boek uh, Voluit Leven... dat is een boek dat al uh, bestaat... dat ja. al verschenen is. Dat ja. is uh, geschreven voor een hele brede... doelgroep. Gaat ja. dus over dat aanvaarden... van nou, moeilijke gebeurtenissen in ja. je leven. Ja. angsten, somberheid. Ja. Um, is het altijd mogelijk om daarmee verder te komen? Of zijn er ook mensen die werkelijk zo diep in de put. En geknakt zijn door het leven. Dat, eh, dat het hopeloos is. Ja dat gebeurt uiteraard. Uh, je kunt natuurlijk. Op een bepaalde momenten Echt heel erg depressief uh, worden. Uh, hè, je kunt ook. Het gevoel krijgen: het leven heeft voor mij geen zin meer. Hè, dat je echt, echt op die manier gebroken bent. Um, nou, dan is het belangrijk om op dat moment goede psychische hulp te krijgen, uh, goede psychische begeleiding te krijgen. Uh, er zijn hele goede medicatie, medicijnen uh, voor dat soort momenten. Um, vaak is het ook belangrijk om dan toch weer dingen te gaan doen. Want dan hoor ik al in uw verhaal doorschemeren. Nee, maar er ja. kan echt, echt nog wel iets. Ook ja. in zo'n hele uh, heftige situatie ja. dat je echt geen uitzicht meer hebt. Ja, absoluut. Is er toch nog hoop altijd voor ieder mens? Ja, vind ik uiteindelijk wel. Hè. De, de, de, tenzij je bijvoorbeeld echt aan het, dat je zeker weet dat je aan het einde van je leven bent. Hè. Maar dan komen we natuurlijk in de euthanasiediscussie, Dat is wel weer actueel uh, deze weken. Maar, Klaar met leven, dat hoor je dan ja, ook. Dat is ja. een, toch wel een term die je steeds vaker hoort. Ja, en, en er zijn natuurlijk daar nu ook, ook ja, mogelijkheden voor gecreëerd. Heel voorzichtig. Het is maar, natuurlijk een heel precair onderwerp. Maar ja. op zich, als je, ja, je bent vaak op zo'n moment, dat, dat is de depressie, hè, dat je er heel erg van overtuigd dat leven maar heeft. Maar uh, voor, voor de meeste mensen, hè, gelukkig... Hè, voor overgrote meerderheid... kunnen ze daar doorheen komen... en kunnen ze uiteindelijk... Uh, het leven oppakken... en ook heel veel vreugde ervaren... en dat soort zaken. Ja, ja. Ja, dat lijkt me wel boeiend. U noemt zelf even die athanasie-discussie. Ja. Vanuit uw expertise... als ja. u uh, weet hoe het werkt... en um, weet hoe vaak er toch nog iets mogelijk is... Ja. Um, kijkt u daar kritisch naar? Zegt u, pas er toch mee op, omdat het zo vaak eh, vormen van depressie een rol spelen bij een euthanasiewens, die misschien nog behandeld of opgelost kunnen ja. worden? Nou, ik, ik ben er niet zo'n heel erg expert in, moet ik eerlijk zeggen. En sowieso denk ik dat, dat zorgvuldigheid natuurlijk van het uiterste belang is. Um, maar ik, he, als alle stappen heel zorgvuldig zijn doorgenomen... als ook geprobeerd is om een depressie te behandelen... Um, dus dat het toch niet iets tijdelijks is... maar dat het een heel duidelijk... wel, dan respecteer ik het mm -hmm. he, in die zin uh, en sta ik er open voor. Maar dat moet je even goed onderzoeken, of Precies. die depressie... Uh... Ja, dat is wel een onderdeel, maar, denk ik, van het protocol. Maar he? dan, zeg u, dan zegt u eigenlijk... Als, als duidelijk geworden dat het niet meer te behandelen is, en ja. net hoor ik u zeggen, het is eigenlijk altijd is er nog wel een vorm van hoop. Um, ja, maar dat, dat, wat ik bedoelde te zeggen is dat op het moment dat echt duidelijk is dat je aan het einde van het leven bent, hè, door een ziekte of door gewoon door de ouderdom. En dat er zoveel dingen gaan gebeuren waar je zo ongelooflijk veel last van kan hebben, dat je zegt. Nou, dat is echt ondraaglijk lijden. Ja. Hè, die situatie. Ja. Kijk, ben je 30. En uh, uh, ben je niet ongeneeslijk ziek. Uh, maar zijn er dingen gebeurd waardoor je uh, somber bent geworden of depressief bent geworden, Nou, dan, dan zijn er eigenlijk altijd mogelijkheden wel om vaak om daar uit te komen. Precies, ja. precies. Um, er zijn natuurlijk mensen die, die uh, ja door hun eigen schuld in de in de ellende geraken. Ja, ja. Um, ik, ik, ik moest bij de voorbereiding van dit, dit interview denken aan Diederik Stapel. De wetenschapper die we allemaal kennen. Ja. Uh, zeer gerespecteerd. Maar ook zeer ja. diep gevallen omdat hij zijn onderzoeken bij elkaar verzon. Ja. Um, het zal hier maar gebeuren. Ja. Um, um, wat, wat, wat, um, hebt, hebt u voor dit soort gevallen, zou ik bijna zeggen, <lacht> ook, ook, ook een, een, een vrolijk verhaal? Of zegt u nou... Nou, dat zou niet, niet direct gepast zijn, denk ik. Ehm... De, de, de, de, het is natuurlijk jarenlang hè, in, in, ja, misschien in, in een waan geleefd... of, of uh, eigenlijk de weg kwijtgeraakt van, van integriteit of, of uh, eerlijkheid. Um, en dat, dat vraagt natuurlijk wel een heel verwerkingsproces. Ja. Ik kan niet, maar als je dat heel eerlijk onder ogen durft te zien... Hè, en, en met begeleiding uiteindelijk kunt leren ontdekken voor jezelf... van goh, ja, waar heeft dat mee te maken... Um, maar, maar stel zo iemand zegt tegen u in ja. een goed gesprek... ik ja. heb mijn leven echt voor goed verpest. Ja. Um, nou, dan zou ik zeggen van... Uh, in zo'n geval dat ik denk... ja, je hebt nog heel veel leven voor je. En ik, ik geloof dat uiteindelijk eindelijk de, de uitdaging is... maar dat geldt voor kleine zaken en voor grote zaken. He, dat is natuurlijk een, een, een relatief groot, groot iets. Dat je kunt leren uh, van... terugkijkend op je leven kun je leren van hoe dingen gelopen zijn... Hè, waar je eventueel zeg: nou dat ik, had ik anders moeten doen... dat heb ik gewoon niet, niet goed gedaan... of daar ben ik heel erg de mist in gegaan. Als je heel eerlijk dat onder ogen ziet... Uh, en dan kan het zelfs een impuls worden... om uh, het leven wat erna komt een andere wending te geven... om in te zetten. Het kan een aansporing worden om alsnog het beste uit jezelf te halen... en het uh, om te zetten in... in uh, ja, en goed werk, en goed doen. Uh... Maar zegt hij dan, dat wil ik helemaal niet. Ik ben er moe van en ik heb het echt voorgoed verpest. Ja, nou uiteindelijk is er natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. En ergens moet je in jezelf weer iets vinden. Um, en jezelf ook uiteindelijk kunnen vergeven bijvoorbeeld. Het is dus niet vergeten. Dat is, vergeven is niet hetzelfde als, als vergeten. Dus ergens in jezelf weer toestaan te zeggen. Of ook te zeggen, nou ja, ik... Um, ik, eh, ik heb er echt heel veel eh, moeite mee. Maar ik vergeef mezelf uiteindelijk op een bepaalde manier dat het is gebeurd. Maar dan moet je in jezelf, dat moet je kunnen. Dat is voor sommige mensen natuurlijk eh, moeilijk op allerlei manieren. Door gezichtsverlies of door hè, de andere zaken. Maar eh, uiteindelijk is er een eigen verantwoordelijkheid. Dan moet je iets in jezelf vinden, een prikkel. Om, om verder te kunnen. Dat kunt u niet voor mensen doen. Nee, dat kan je eigenlijk nooit voor mensen doen. Dus je kunt mensen. Uh, je kunt heel veel compassie hebben, uiteindelijk voor mensen. En eerlijk met mensen kijken, onderzoeken waar, waar komt het vandaan. Um, maar dan moeten zelf uiteindelijk mensen weer een antwoord vinden en een nieuwe weg vinden in het ja. leven. Ja. U gebruikt bij dat alles de, de zogenoemde narratieve therapie. En ja. daar gaan we straks na half acht wat uitgebreider over hebben, maar. Um, een, een, een term die ik tegenkwam was reminiscentie. Ja, een ingewikkelde term. Legt u die eens even uit? Ja, het, is eigenlijk, uh, een, het betekent herinneren, herinnering ophalen. Uh, stilstaan bij het eigen leesverhaal. Ik ben daar in 2007 op gepromoveerd uh, bij de Vrije Universiteit. Toen werkte ik uh, in Utrecht. En we hebben een methode onderzocht waarbij we mensen van 60 jaar en ouder die last hebben van depressieve klachten of angstklachten... Um, vraag nou, kijk nou eens terug op je eigen leven. Dat zijn eigenlijk mensen die ook vaak uh, zoiets hadden... nou, ja, niet heel zwaar depressief zijn... maar wel gevoel van, ik weet even niet zo goed hoe ik verder moet. Dat kan op allerlei redenen, omdat het werk gestopt is... of omdat de kinderen het huis uit zijn. Maar eigenlijk, hè, er is een transitie in het leven, een soort overgang... En dan moet je weer op je nieuwe drive vinden. En voor sommige mensen lukt dat niet direct. En dan zeggen we, nou, kijk eens naar je eigen levensloop. Wat, wat, is, wat kun je daar aan herinneren? Wat zijn mooie herinneringen? Wat zijn momenten in je leven dat je geïnspireerd raakte? En kun je daar niet ergens weer wat eigen wijsheid vinden... en wat, wat nieuw eh, elan van je hey, hé, daar kan ik mee verder? En dat moeten ze opschrijven. En ja. dan ontstaat er weer iets. Ja, ze schrijven het op aan de hand van vragen. En, maar wat we ook vaak doen in die cursussen. Uh, op verhaal komen. Uh, dat we het, ze elkaar laten vertellen. En dat is een heel waardevol aspect. Het delen van je levenservaringen. Ja. Ja. En waarom werkt het? Het werkt omdat uh, mensen eigenlijk op verhaal komen. Ze verwerken moeilijke gebeurtenissen uit hun leven. Maar ik denk vooral ook het, het, het delen. Dus het, het delen van het, het ervaren... dat ook andere mensen geworsteld hebben... met bepaalde punten, dat soort zaken. Ja. U hoort eh, Ernst Bolmeijer... over de theorie achter de narratieve therapie... waarin deelnemers hun levensverhaal opschrijven. Hoe dat allerlei levens kan veranderen... horen we straks. Het is half acht. Tijd voor een overzicht van het nieuws. Gelezen door Femke Wolthuis. Dit is Radio 1. E. President Obama weet al sinds 2010 dat de Duitse bondskanselier Merkel werd afgeluisterd door de inlichtingendienst NSE. Dat schrijft de Duitse krant Wild aan zondag op basis van bronnen binnen de NSE. En zo'n 2000 mensen hebben in de Amerikaanse hoofdstad Washington gedemonstreerd tegen de afluisterpraktijken. De beurs van New York heeft de beursgang van Twitter getest om te kijken of het systeem de verwachte vraag naar het aandeel aan kan. Dat was op verzoek van beurshandelaren omdat de beursgang van Facebook in 2012 zo chaotisch verliep. De politieauto die vrijdagavond betrokken was bij een dodelijk verkeersongeluk in Apeldoorn had geen zwaailicht en sirene aan. Dat was allemaal uitgezet om de verdachte naar wie de auto onderweg was niet te alarmeren. En een buschauffeur heeft vrijdagavond het leven gered van een gehandicapte man. Die stond vast op het spoor met zijn elektrische rolstoel. Vlak voordat de trein aanstormde wist de buschauffeur de gehandicapte man weg te rollen. Omstanders deden niets. En dan het weer. Vanochtend veel bewolking, af en toe regen. Later klaart het op vanuit het westen. Maar in de kustprovincies kan nog af en toe een bui vallen. Het waait stevig vanuit het zuidwesten. Aan zeekracht 6 tot 7 en misschien wel windkracht 8. En dan wordt het allemaal 15 graden vandaag. Morgen wordt het echt onstuimig, dan staat er nog meer wind. Langs de kust is er dan kans op een zuidwestenstorm. En verder veel regen, nat. Later klaart het wel op. Morgenavond neemt de wind iets af. Dit was het NOS journaal Dit is de zondag. Op radio 1. Goedemorgen, als u net inschakelt. Fijn dat u luistert. Vanmorgen is Ernst Bolmeijer hier te gast. Hij is hoogleraar psychologie en schrijver van verschillende zelfhulpboeken. Binnenkort verschijnt een nieuw boek van zijn hand over levenskunst. Dit is jouw leven, heet het. Voor half, acht, voor half acht vertelde hij al hoe mensen psychisch aan de grond kunnen raken... en hoe het opschrijven van je persoonlijke verhaal... kan helpen bij het overwinnen van depressie. Niel Bolmeijer, daar gaan we nog even verder op in. Eh, kunt u een voorbeeld geven van iemand die... Vastgelopen was, die zijn verhaal opschreef. en met wie het daarna weer beter ging? Uh, ja, er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden mogelijk. Uh, iemand vertelde mij een keer een verhaal, die, die, hij heeft niet deelgenomen aan die groep. maar uh, ik gaf een keer les aan, uh, aan senioren. En iemand vertelde bijvoorbeeld dat hij zegt: het nou, inzicht gekomen. Een van de, van, de, van de mooie dingen die je stilstaan bij je levensverhaal. is dat je patronen kunt gaan herkennen. Die man vertelde bijvoorbeeld dat hij keer op keer... in zijn werk een conflict kreeg met zijn baas. En dan besloot hij eigenlijk na twee, drie jaar weer een nieuwe baan te zoeken. En Dat, was, dat deed hij al een keer of vijf. En dat had hij in eerste instantie eigenlijk niet door. Hij had gezegd, nou ja. Ik, ik tref het beroerd en wat vervelende mensen. En Al die robbaas, hoe precies, zou dat toch komen? Precies, ja. to, totdat hij op een gegeven moment ging beseffen. En dat is, door of in gesprekken met een begeleider of coach. He, ontdekte van, hé, hey, maar dat is een patroon. En zou het maken kunnen hebben, uh, nou in dit geval misschien iets met zijn. Dat hij zelf een hele autoritaire vader had. He, waar hij heel veel verzet tegen voelde. Dus elke keer als het ware weer uh, daarmee geconfronteerd. En op het moment dat je zo'n patroon doorhebt, dan kun je het anders doen. Dan kun je zeggen, nou, ik ga toch eens proberen. In zo'n situatie te blijven. Ik ben me bewust van het feit dat ik dan vrij snel uh, in de neiging heb om in conflict te gaan met mijn baas. Ik observeer dat en ik probeer er niet aan toe te geven. En dan kun je zeg maar iets herstellen van wat ooit in jouw jeugd is ja. gebeurd. En dat zijn voorbeelden hoe je via ja, terugkijken op je leven, uh, je eigen autobiografie, bepaalde thema's kunt ontdekken, bepaalde patronen. Um, iets anders is, uh, uh, uh, dat is wel een man die bijvoorbeeld bij ons in een van de groepen heeft meegedaan. Die had heel graag de kunstacademie gedaan. Maar de allerlei omstandigheden in die periode kon dat niet. En zijn vader was er ook op tegen. Hij zei: nou, ga nou gewoon iets doen waar je echt geld mee kunt verdienen. Je, hè, een bekend verhaal. Ja. Dus hij is eigenlijk iets van boekhoudkunde gedaan. Of economie, en boekhoudkunde. En op een gegeven moment, ja, die, man, uh, die meneer werd 60. 65, klaar met werken. En toen ging hij daarbij stilstaan. Ik was toch heel veel spijt op teruggekeken. Nog steeds had hij eigenlijk dat verlangen. Eigenlijk wel. Hij zei, waarom heb ik dat toch niet gedaan? En, uh, maar dat is een heel mooi voorbeeld. Want op het moment dat hij dit ging beseffen... en daarover vertelde... Dacht, kreeg hij ook opeens de ingeving... Goh, maar ik kan daar iets mee doen. Dus die man is alsnog uh, een cursus gaan doen... schilderen. En die kreeg er ongelooflijk veel plezier in... En, uh, en ik denk, nou, dat is heel waardevol. Hè? Dus je kunt ontdenken: ik heb bepaalde aspecten van mezelf. Bijvoorbeeld uh, wat verwaarloosd die heb ik eigenlijk niet ruimte gegeven. Dat dat wel heel erg bij mij past en bij mij hoort. En op elk moment kun je, en dat vind ik ook mooi, je kunt 70 zijn of 80 zijn. Maar op elk moment kun je alsnog zeggen: ik ga daar iets mee doen. Ja. En is dus de kern eigenlijk schrijvende wijs. wat je, je bewust wie je bent. Um, wat je goede, wat je slechte kanten zijn. Ja. Wat je verlangens zijn. En ben je daardoor in staat om stappen te zetten? Dat klopt. En ik denk dat dat, uh, dat schrijven is heel erg belangrijk. Voor sommige mensen is dat essentieel. De, de rust nemen. Het uitschrijven. Want het heet narratieve therapie. Ja. Het is eigenlijk vertellen. Ja. Uh, maar het zou eigenlijk schrijvende therapie ja, moeten moet zijn. Ja. Ik denk dat uh, het vertellen, het verhalen. En daarom is uh, voor veel mensen ook het in het groep delen, het vertellen, je uiten, herkenning vinden. Uh, dat mensen met compassie op jouw verhaal reageren, is daar ook een heel belangrijk uh, onderdeel van. Ja, ja de, de, want dat zegt u, maar tegelijk schrijft u ook boeken voor een heel breed publiek. Die kan ik in de winkel kopen ja. en dan kan ik dat zelf lezen en dan ja. heb ik geen groep om me heen. Nee. Um, is dat verstandig om te doen? Uh, Jazeker, want dat hebben we ook uitgebreid onderzocht. Dus we, hebben, uh, uh, we proberen altijd op het moment dat we iets nieuws ont ontwikkelen, dat we het op allerlei manieren onderzoeken. Zowel in groeps, he, cursussen aangeboden, maar ook voor mensen die zeggen, nou, uh, u kunt het boek uh, zelfstandig doorlezen. Wat we wel vaak doen is dat mensen dan elke week... even een, een korte mail kunnen sturen aan een begeleider. Mm -hmm. uh, dat organiseren we dan bij de universiteit. En dan krijgen ze ook wekelijks wel feedback op. Dus dan krijgen ja. ze wel een uh, ja, uh, reactie van een begeleider. En... Dan blijkt eigenlijk dat dat voor heel veel mensen ook goed werkt. Maar het is een beetje zoeken naar wat, wat werkt voor jou. Ja, maar stel dat ik ervoor kies om de boeken met alle invuloefeningen die erin ja. staan. Het is echt een ja. werkboek uh, ja. dat ik dat thuis achter mijn bureau gewoon alleen doe. Ja. Omdat ik dat gewoon het prettigst vind. Ja. Dus het is allemaal best privé informatie die, ja, die natuurlijk gevraagd wordt. Zegt u dan uh, prima? Ja, in het algemeen uh, zeg ik dan uh, prima. En als het, als het zeg maar... Uh, kijk, als het... Als het op dit moment heel slecht met je gaat... Hè? Als je, echt wel, uh, je voelt je echt heel beroerd... dan zou ik altijd wel aanraden... om dat in samenspraak met een huisarts te doen... of met professionele begeleiding. Ja. Want het kan ook confronterend zijn. Het is niet alleen maar leuk. Hè? Het is best intensief. Je hebt maar één leven. En op een gegeven moment als je, ga je ook beseffen... Van dat leven is eindig... Of het gaat echt tot je doordringen. Um, en als je dan stilzet bij je eigen leven... dat kan ook heel confronterend zijn. Dus als het gewoon redelijk met je gaat... als je hebt niet hele ernstige uh, depressieve klachten... Kun je het prima zelf doen. Maar heb je echt, ben je echt even gevoegd. Ik weet niet waar ik het zoeken moet. Of ik heb echt hulp nodig. Doe het dan uh, uh, met een begeleider. Ja. Ja, want ik las ergens zeker als het gaat om die categorie. Die echt met negatieve gedachten zit. Mm -hmm. uh, angst of, of een slecht zelfbeeld. Dat u zegt. Uh, ja, dan moet je eigenlijk ontdekken dat die negatieve gedachten niet de waarheid zijn. Uh, ja. ja. ja even, even wat scherp gezet hoe weet je dat positieve gedachten over jezelf wel de waarheid zijn? Ja, dat is ook, uh, dat is ook waar. Dat is een hele trechte uh, opmerking. Ja, en het leven besteden we daar heel veel aandacht aan... Hè, om te leren van, goh, we kunnen ontzettend veel piekeren... we kunnen ons heel veel zorgen maken. Ons verstand is een prachtig instrument. Hè. Als mens zijn we zo ver gekomen dankzij ons verstand. Maar het verstand kan ook allerlei uh, angsten uh, oproepen... allerlei beren op de weg zien... En je kunt leren om die gedachten als het ware uh, denken, als het ware te zien. Oké, okay, dat zijn gedachten, die heb ik, maar dat is niet de waarheid. En dan, af, dan hou je als het ware wat afstand van de gedachten... waardoor die gedachten minder vat op je krijgen. Want anders worden ze te groot, ze gaan je beheersen. Precies, ze gaan je helemaal vastklijpen, je gaat erin geloven... en, en je kunt een virtuele werkelijkheid maken. En voor je het weet, is dat de werkelijkheid. Positieve gedachten zijn ook maar gedachten. Maar het onderscheid is denk ik uiteindelijk helpen bepaalde gedachten je om het leven te leiden wat je graag wil, wil leiden. Op het moment dat je bepaalde ideeën hebt of bepaalde uh, ja, dromen of verlangens of bepaalde... Uh, en ze helpen je om het leven te leiden wat je graag wil leiden... wat je belangrijk vindt, dan is er niks mis mee. Dus dan, uh, ja. Ja. We komen dan een beetje op het thema van uh, uw nieuwe boek... Hè? Dit is jouw leven, heet ja. het, over levenskunst. Ja. Uh, een boek dat behoorlijk raakt aan, aan zingeving, levensbeschouwing. Voelt u zich als uh, psycholoog thuis op dat gebied? Uh, nou, dat probeer ik wel te zijn. Dus we proberen wel uh, iets te schrijven wat wezenlijk is, wat raakt. En, en er zijn natuurlijk heel veel zelfhulpboeken op de markt. Um, nou, goeie en wat minder goeie. Maar we proberen wel echt iets wat we zelf ook ja, doorleefd hebben. En waar we echt denken, dit, dit is niet zomaar iets. Dit is niet zomaar een trucje. Um, maar dit kan je echt helpen om invulling te geven... en je leven zin te geven. Wat, wat, wat is de zin van het leven? Dat is, uh, dat is ook... <laughs> Dat ik zin. stel het toch maar even. <laughs> dat is natuurlijk een grote vraag. Ik, ik, ik en... geef u wat zal ik zeggen, een halve minuut. Ja, nou ja, de, de, de, de, het belangrijke is dat je er natuurlijk uh, zelf zin aan uh, moet geven. Wat, wij, wat uit de positieve psychologie blijkt... Hè, dat is een, een, het onderzoek of het domein waarop basis... Uh, waarvan dit is jouw leven uh, is geschreven... wat misschien wel het meest bijdraagt aan geluk en aan zinervaring... aan geluksbeleving, is iets doen voor een ander... Mm en uh, dus vriendelijk zijn naar andere mensen, iets, iets belangeloos doen. En dat is in deze tijd natuurlijk best wel staat onder druk. Hè? We leven ook, ook best wel in een uh, individualistische samenleving. Uh, voor een deel ook te begrijpen, je moet, je moet hard werken... je moet knokken voor jezelf, je moet opkomen voor jezelf... Hè? Om, om een positie bijvoorbeeld uh, te verwerven. Tegelijkertijd uh, laat onderzoek zien dat, dat, dat het eindelijk niet heel gelukkig gemaakt. Mm, mm. Uh, het, is wel, het is wel een spannende, hè? want dan zegt u als psycholoog, gaan we het doen voor een ander? Ja. Ja, beste meneer, daar heb ik helemaal niet zoveel zin in op dit moment. Nee. Nee, de, de, de, um, dat, daar, dat... Ja, dat kan. En dan, <laughs> um, ik zal er nooit zeggen, nou, je, kijk, als je het als het een soort heilig moeten wordt... of het wordt een soort wat je zelf opdringt... dan, uh, dan werkt het ook weer niet. Dus la, la, laat ik het zo zeggen. Ja. Als, als u... Um, um, er zullen lezers zijn die zeggen... ik leef, ik leef goed, ik pluk de dag. Niks ja. aan de hand. Ik doe niet zoveel van de ander. Maar het gaat mij best goed. Ja. Zegt u, lees toch dit boek, want het is goed om verder na te denken... over de zinnen van jouw leven. Of zegt u, nou, dan is het boek misschien niet voor jou. Nou, um, Ik... ik als mensen zeggen, nou mijn leven loopt wel en ik heb uh, genoeg leuke dingen, dan zal ik nooit iets opdringen van goh maar er is, er is meer of denk aan dat. He, dan denk ik van nou prima. En het blijkt ook dat voor heel veel mensen dat geldt. Um... Soms kan het wel eens even goed zijn om dan zo'n zo live review te doen, eens even te denken van, nou, hè, als ik nog dertig jaar doorga, heb ik, kan ik dan niet spijt krijgen dat ik iets niet gedaan heb wat ik wel graag wil doen. Even reflecteren. Ja, dat, hè, dat, dat is wat bij tijd en welen kan, uh, kan, uh, kan handig zijn, maar nee, het is meer, iets meer bedoeld voor mensen die, die gevoel van ik mis nog iets. Ja. Het ja. kan wel zijn, en dat maak ik wel veel mee, dat. Er kan een routine ontstaan in je leven. En dat merk je vooral vanaf 40, 45 kan het natuurlijk ook zijn. Ja, ik, uh, uh, er komt veel routine in mijn leven. Ik doe dingen een beetje op de automatische piloot. Maar ik mis misschien wat de passie in mijn leven. Of, of uh, het vuur. Of de, uh, en ja. daarom kan dit boek wel weer uh, zeggen: van hoe kom ik van. Nou, redelijk, ik voel me redelijk goed, of het loopt wel, tot wat we noemen floreren. En ja. dat is uh, echt tot bloei komen. En wat we ook wel noemen in het boek Het beste uit jezelf en de ander halen. Sta je uh, zelf aan het roer? Ja, ja, hij staat wel zelf aan het roer. En, dat is en, wel uh, echt, echt uh, de aanname hè? in ja. alles wat u schrijft, ja. je moet het zelf doen. Nou, je kan niet zonder de ander. En uh, misschien is, is, de, is de liefde, hè, om het zomaar eens even, misschien wel de belangrijkste inspiratiebron. Je overgeven uh, aan een ander. Je overgeven aan een ander. Uh, ja, je hebt de ander heel hard nodig. Je kunt het, de, hè, dat, die suggestie wil ik absoluut niet wekken. Je kunt het niet in je eentje. Uh, de ander is heel erg belangrijk. De, de community, de gemeenschap is heel erg belangrijk. Positieve relaties. Hè? Daar gaat het ook voor een belangrijk deel over in dat boek. Hoe haal hoe je het beste uit je relatie? Dat is ook een hele uitdaging. Hè? Zeker als je elkaar bijvoorbeeld al tien of twintig of dertig jaar kent. Hè? De eerste paar jaren is het nooit zo'n probleem. Uh, wanneer je volop verliefdheid ervaart. Maar hoe, hoe hou je het leuk en positief? En hoe hou, je het, hoe, hoe hou je de relatie creatief in de loop van de tijd? Ja. Is, is het niet zo? U gebruikt een keer het woord trucje, van daar moeten we voor oppassen. Maar. Als, als ik er heel bewust over ga nadenken, wat geeft mijn leven zin? Waar word ik gelukkig van? Zit er bij mij wel een beetje een zorg van, ja, dan kan ik een soort constructie maken. Okay, ja. Van zo kan ik leven en dan, dan word ik echt gelukkig, volgens ja, meneer Bolmeijer ja. Nee, en dat is juist, het, het zit veel meer in het kleine. Hè? Um, het zit niet in, de, in het grote verhaal. Maar een van de praktische oefeningen in het boek, en die heel goed werkt, is bijvoorbeeld, en dat is een kunst die we ook vaak verleren, omdat we zo gehaast zijn... of het moet altijd meer of beter. Maar bijvoorbeeld een hele eenvoudige oefening... of relatief eenvoudige oefening... is dus elke dag is stilstaan bij drie dingen... die goed zijn gegaan die dag. We zijn vaak geneigd, dit ging niet goed... ook oh dat, we to-do-lijstjes... Ja. Oh, dat heb ik niet afgemaakt, dat heb ik niet afgemaakt. He, u had misschien een interview met mij en u zegt: Nou, he, zo schat ik u niet in, maar goh, ik had die vraag moeten stellen. Of dat was een stomme vraag. Zou zou zomaar kunnen. Precies, wij spreken. <laughs> maar de, de uitdaging is, en dat is, is heel relatief klein. En u begon er zelf al mee ook. Um, van, nou, wat ging goed? He, wat was in ieder geval een goede vraag? Wat is een mooi moment? He, bijvoorbeeld, maar ook het de kunst van het genieten van die herfst, he, uh, waar u mee begon. Uh, af en toe eens even stilstaan, even beseffen: Goh. He, wat ervaar ik nu? Waar kan ik dankbaar voor zijn, bijvoorbeeld? Wat is er goed aan mijn leven? In plaats allemaal die, die vervelende vraag die in ons achterhoofd zit: wat kan beter? Wat kan meer? He, dat is funest. Ja, ja, ja, ja. Nog even terug. Ja. Nog één moment naar dat geloof van uw kinderjaren. Ja. Dat biedt een kader van zingeving dat van buiten afkomt. Als ja. ik u nu hoor, zegt u: nee, ontdek het zelf en, en, en bouw het zelf. Ja. Dat zingevingskader. Ja. Terwijl um... Die het, het geloof, hè, uh, het christelijk geloof, maar ook het boeddhistische, uh, kunnen wel hele belangrijke inspiratiebronnen zijn. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk het mooie, maar we hebben een hele rijke filosofie uh, in, het, in het Westen, maar ook in het Oosten. We hebben, we hebben prachtige religies uh, met hele inspirerende uh, visies, voorbeelden, verhalen. En die kunnen je wel heel erg ondersteunen. Daar kun je wel uit putten. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de uitdaging om die vertaalslag... kijk, dat zijn geen kant-en-klare routebeschrijvingen, zeg ik wel eens. Dat zijn geen spoorboekjes van... Nou, als je nou precies dat doet uh, en dat doet, dan kom je er wel. Dan word je wel gelukkig. Of, of, uh... Dus je moet het altijd toch vertalen in je eigen leven. Je moet het zelf ontdekken, je moet het zelf ervaren ook. Maar het, kunnen wel, het kan je wel helpen om je ideeën te vormen... en het kan je wel inspireren. Ja. Ik spreek met Ernst Bolmeijer, hoogleraar psychologie. Binnenkort verschijnt zijn boek Dit is jouw leven over levenskunst. Straks praat ik nog even met hem verder. Eerst gaan we luisteren naar muziek. van de zanger Royal Wood. Ernst Bolmeijer neemt ons vanmorgen mee in de wereld van de psychologie. Hij heeft verteld hoe depressies en moeilijkheden bestreden kunnen worden... en welke rol het opschrijven van ons levensverhaal daarbij speelt. De zogenoemde narratieve psychologie. Onze dichter bij de dag, Paul Borgreven... heeft speciaal voor Ernst Bolmeijer een gedicht hierover geschreven. Meneer Bolmeijer, we gaan er naar luisteren. Een gedicht voor... Ernst Bolmeijer Ui Daimonia Geluk, dat is het streven In dit aardstranendal Waar adem wordt gegeven Maar leed blijft zonder tal Er moest een lichaam wezen Bevrijd van angst en pijn Vanuit de grond verrezen Dat echt gezond mocht zijn Gezond is ook ervaren dat leven dikwijls kwelt. Toch het zijn niet de jaren, het is de dag die telt. Een anker vast te leggen, een doel dat men bezat. Om soms zomaar te zeggen, ik heb geluk gehad. Het gedicht van Paul Borgreven is na te lezen op onze website... eo.nl slash ditisdezondag. Meneer Bolmeijs, spreekt het u aan? Ja, zeker. Prachtige dingen. Het is de eerste keer dat ik zomaar een gedicht ontvang. Dus dat is Misschien mooi... met Sinterklaas <laughs> wel eens. Maar... Ja, maar dat heeft ook vaak niet de kwaliteit van dit uh, gedicht. Dus nee, prachtig en er zitten hele mooie dingen in. Uh, de dag die telt. Hè? Niet de jaren, maar de dag die telt. Het is een prachtig hoopvol. Hè? We hadden het even over hoop. Uh, elke dag is er één... En de uitdaging om uh, ja, daarvan ook te genieten. Uh, en de je ouder wordt. Het zijn niet de jaren die tellen. Maar onderzoek laat zien dat mensen die wat ouder zijn... daar vaak beter toe in staat zijn. Hè? De kleine dingen genieten. Uh, meer oog krijgen voor hè, het, het wonderbaarlijke van ons leven. Maar aan de andere kant, en dat is, ik heb geluk gehad. Hè? Een doel dat men bezat, een anker. Ik las een, uh, een essay van een, uh, van een schrijver. En die haalde onder andere Montagne af. Die zei... Het geluk, hè? je hebt geluk gehad... op het moment dat je een, dat je een moment hebt in je leven... Bijvoorbeeld, dat je echt geïnspireerd raakt. dat je Daar wil ik voor gaan, dat vind ik belangrijk. Dat vind ik een waardevol doel om, uh, om voor te gaan. Adriaan van Dis uh, was dat trouwens, die dat schreef. En hij vertelt ook hoe dat in zijn eigen leven is gegaan. Um, en ik geloof dat dat wel mijn passie is... Dat je ergens om Er zijn momenten in je leven. dat je geraakt wordt. en dat voel je. Dat, is, dat kun je niet met je verstand beschrijven. Maar dat voel je. Dat, dat is kippenvel. dat is een bepaalde droom. dat, is, uh, dat je hart open gaat. en dat je. want je dat voelt en je kunt dat grijpen. en je doet er iets mee. dat is het tweede. en je denkt. Hey. en voor mij was dat bijvoorbeeld de narratieve psychologie. dat ik daar voor het eerst over las. toen werd ik echt geraakt. ik schrijf het ook in het voorwoord van een van die boeken. echt kippenvel. ik kreeg ook beelden daarbij. En ja, volg die passie. Dat is misschien wel mijn belangrijkste uh, boodschap in al die boeken... van op het moment dat je het voelt, probeer die passie te volgen. Ja. En in dit gedicht klinkt het wel alsof je het bijna alleen maar... achteraf constaterend kunt zeggen. Ik heb geluk gehad. Is dat zo? Of kun je het ook sturen en misschien zelfs wel afdwingen? Uh, uiteindelijk, uiteindelijk zit... Uh, do, ja, je kunt het van degelijk ook sturen. Hè. Die, die passie grijpen... Uh, en, maar het is een, het is een, geluk is soms een bijproduct. Je doet dingen, je zet je in, je volgt uh, je hart. Uh, je doet iets voor andere mensen. En dan zijn er vanaf het moment dat je even zo'n geluksgevoel helemaal kan overvallen... Um, maar ik denk uiteindelijk wel... Uh, er zit wel iets moois in om te zeggen... Aan het einde van het leven ga je pas echt... Op een bepaalde manier beseffen... goh, Ik heb geluk gehad, het is een goed leven geweest. Mm. En je probeert ook te, te verzoenen met je leven. Dus, uh, maar het is ook pluk de dag hoor. Het is ook wel uh, gewoon Cies. genieten ja. van het moment. Ja. Ja. Stel nou dat we het met z'n allen gaan doen. Reflecteren op ons levensverhaal. En uh, daarmee aan de slag. Um, kunnen we in dit land uh, veel ellende voorkomen... En het nog veel mooier maken dan het al is? Ja, ja, daar ben ik ja? van overtuigd. <laughs> en dat is ook bittere noodzaak, zelfs uh, niet alleen ons al? land. Ja, ja, ja, ja, nee, zeker. Ik denk dat uh, uh, dit is jouw leven, staat positief leven. Ik denk dat we ongelooflijk veel nog kunnen doen. Uh, uh, te zorgen dat we het wat leuker maken voor elkaar, wat uh, het beste uit elkaar en onszelf halen. Want dat hebben we denk ik ook nog wel een hele lange weg te gaan. Uh, en denk ik dat er nog wel ja, veel mooie dingen kunnen gebeuren. Ja, nou. ja, ja. Maar dat is dus ongeacht of je, of je nou, in de shit zit of niet. Ja, dat uiteindelijk. Als je het vraagt aan mensen en je doet onderzoek, en dat vind ik een van de mooiste dingen die zijn onderzocht de laatste twintig jaar in psychologie, dat heet posttraumatische groei. En dat is, heel veel, dat is een hele hoopvolle gedachte. Dat je, de mensen die. Juist wanneer ze iets ergs mee maken, een ernstige ziekte of een ernstig verlies of een ongeluk, als je jaren later kijkt, dan zeggen mensen, maar ik heb, daardoor ben ik veranderd. Daardoor heb ik eigenlijk voor het eerst ook een bepaalde passie gevonden of een bepaald geluk gevonden. Ja. En wat is dat dan? Ja, dat is dat ze opeens bijvoorbeeld, hè, dat zijn een aantal aspecten, maar dat ze het leven veel meer gaan waarderen. Of dat ze op dat moment eigenlijk inderdaad het geloof ontdekken of spiritualiteit ontdekken. Of omdat ze zeggen, ja, het leven is kort, ik moet er echt iets van maken. Dus, dus hun hart gaan volgen, hun passie gaan volgen. Er zijn momenten waarop je ontvankelijk bent voor Precies. nieuwe wegen. Ja, waardoor je tot nieuwe inzichten komt. Waardoor je eigenlijk ook gedwongen wordt misschien wel om een nieuw verhaal te maken. Want het oude verhaal is een gevallen door iets wat je meemaakt. En dat dwingt je als het ware om een nieuw verhaal te creëren. Ernst Bolmeijer, heel hartelijk dank voor uw komst en voor dit gesprek. Mocht u het willen terugluisteren, ga dan naar onze website. EO.nl slash ditisdezondag. Straks na acht uur kunt u op deze zender luisteren naar Vroege Vogels met Janine Abbring. En ze zitten op het vogeleiland Tessel. Janine. Ja. En niet voor niks zitten wij hier op Texel. Menno is er natuurlijk ook. Want we gaan zometeen de Jan Wolkersprijs uitreiken. De prijs voor het beste natuurboek van Nederland. We zitten in Ekomare. Het is een fantastische plek. Ik kijk op de zee Baarzen tot zometeen. En dan gaan we, gaan we dus weten wie die belangrijke prijs gaat winnen. Als ik omhoog kijk, zie ik orka's. Ik zie pinguins. Nou, ik heb op bijzondere plekken gezeten met deze uitzending. Maar dit spant toch wel echt de kroon. Tot zometeen. Sport op Radio 1. Vanmiddag om 2 uur de Herendivisie, Roda, vs PSV. En de snel genomen hoekschop in de verre hoek. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in Langs de Lijn. En ook Feyenoord door Herakles. Ziet er bijna een eind gekomen? Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. Pekswolle aan 6. De halte! Doelpunt! De gelijkmaker! En om half 5, Vitesse Groningen. En het doelpunt is daar bij de tweede bal. Verder hockey en het NK gaat Voor de binnenbaan heen. proberen het verschil goed te maken. NOS Langs de Lijn vanmiddag om 2 uur. Radio 1.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 Hart- en Ziellijst 2013. Nu verkrijgbaar als 10-cd-box. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur? Kom dan zaterdag 2 november naar de Natuurwerkdag. En leef je samen met meer dan 10.000 andere Nederlanders uit in het landschap.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 Voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.